Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker negen zorgmedewerkers zijn aan het coronavirus overleden. Volgens het RIVM waren ze tussen de 45 en 69 jaar oud. Ze hadden ook bestaande gezondheidsklachten. Sinds het begin van de coronacrisis... hebben bijna 14.000 zorgmedewerkers in Nederland het virus opgelopen. Of dat tijdens werk of daarbuiten gebeurde, is niet duidelijk. Meer dan 450 medewerkers zijn opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen 24 uur zijn er 84 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 145. Het officiële dodental staat nu op 4795. Het werkelijke aantal ligt een stuk hoger omdat niet iedereen wordt getest. Het aantal ziekenhuisopnames steeg het afgelopen etmaal ook met 84. Dat zijn er iets meer dan gisteren. Een man van 31 uit Zwolle wordt verdacht van ernstige bedreiging van prinses Amalia en een schoolvriend. Dat bleek tijdens een proforma-zitting in de zaak. De man benaderde Amalia in januari via haar Instagram-account. Hij stuurde haar berichten en beelden waarin hij onder meer dreigde haar te verkrachten. De vriend van de prinses dreigde hij te vermoorden. De man zit sinds januari vast. De rechtbank vindt dat hij moet worden geobserveerd in het Pieterbaancentrum. Al eerder is vastgesteld dat de man onder meer paranoïde schizofrenie heeft. Zijn advocaat wil daarom dat hij geheel of gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Met een nieuw project willen onderzoekers binnen 5 tot 10 jaar de biodiversiteit in Nederland in beeld brengen. Onder de naam Arise werken wetenschappers van verschillende instellingen en universiteiten aan het project... ...waarin 18 miljoen euro wordt gestoken... De coördinator verwacht vooral nieuwe insecten en andere ongewervelde dieren te ontdekken. Er wordt onder meer gewerkt met een relatief nieuwe methode om soorten op te sporen via genetisch materiaal dat ze achterlaten. Zoals urine en huidcellen. En dan het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar plaatselijk ontstaan er ook wat buien. Het is 14 tot 17 graden. Later vanmiddag en vanavond... ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 houdt en jij het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 up and saved up gave up our town we were dangerous containers was missing now time, time. suddenly we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 to ourselves sometimes these things don't work out sometimes there'll be no one else they said we never even make it this far but here we are we're still counting stars like we were six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 I left one t shirt. I took a little drive in my car with a smile on my face and I hope in my heart. Maybe this is the start of a bon voyage. We'll be young and a When I wake in the morning, and I see the light pouring from.